Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VVD sluit morgen aan bij de formatiegesprekken tussen D66 en CDA. De partijen hebben dit weekend onderling veel gebeld. Ook met GroenLinks-PVDA en JA21. Hoewel alle partijen formeel niets willen zeggen, zijn er wat signalen welke kant het opgaat. Zo denken meerdere partijen dat de kans groot is dat er gesprekken komen over een minderheidskabinet tussen D66, CDA en VVD. Van een doorbraak is nog geen sprake, omdat de VVD nog altijd weigert met groenlinks PVDA in zee te gaan. Ook een samenwerking met JA21 is verre van zeker. Mensen die binnen 500 meter van een geitenhouderij wonen... hebben veel meer kans op een longontsteking dan andere Nederlanders. Dat blijkt opnieuw uit onderzoek, dit keer gedaan door de Gezondheidsraad. Eerder trok het RIVM ongeveer dezelfde conclusies... maar door oneenigheid in het kabinet werd nog een onderzoek gedaan. De Gezondheidsraad noemt drie mogelijke oplossingen. Afzuiginstallaties in stallen, geen nieuwe geitenstallen bij woonhuizen... en het krimpen van de geitensector. Landbouwminister Wiersma is opnieuw niet van die maatregelen overtuigd en blijft kijken naar de zakelijke belangen van de geitensector, zeggen ingewijden tegen de NOS. Bij de EK Korte Baan zwemmen in Polen hebben de Nederlandse zwemsters goud gehaald op de 4x50 meter wisselslag. Marit Steenbergen, Tessa Gielen, Valerie van Roon en Maaike de Waard waren sneller dan Zweden en Italië. Daarnaast pakte de waard ook brons op de 50 meter rugslag. Het goud in die wedstrijd ging naar de Italiaanse Sarah Curtis. Tessa Giele eindigde als vijfde. In de Eredivisie zijn vandaag vier wedstrijden gespeeld. Sparta won in eigen huis met 1-0 van Nac Breda. AZ kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. Het werd 2-2. Volendam verloor in eigen huis met 2-3 van NEC. En FC Utrecht en FC Twente speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Vanavond trekt de regen het land uit en koelt het af tot een graad of 10. Morgen begint met wat zon, maar in de middag raakt het bewolkt en gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. De der war in wie er alles had de der Natur, doch hier alle Frauen. En jij, der riep, bekam er Rock Me Amadeus. Er was superstar, er was populair, so had de Flair, er was een virtuose, wappen Rocky-Doll. En alles riep, bekam er Rock Me Amadeus. Rock Me Stop gonna do it. Stop it. 8 het wie schulden was Er war een superstar. er was zo populair. er was zo excelt. genau war dat was zijn flair. was een virtuoos. Hij was een rockidoneer. En alles hoeft nog rock me up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 J. talking in uit Zandvoort ZFM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 ...106.9FM.